Jeroen van Kam met het Zennerwesjournaal. Het herstellen van de waterleiding bij het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam gaat nog vijf tot zes dagen duren. Dat is langer dan verwacht. Het waterbedrijf ging in eerste instantie uit van hooguit drie dagen. Wel heeft iedereen inmiddels weer drinkwater. Vanochtend sprong een waterleiding, straten liepen onder en de kelder van het ziekenhuis, met daarin alle technische ruimtes, kwam onder water te staan. Inmiddels is de evacuatie van alle 340 patiënten in gang gezet. Hoe de schade aan de waterleiding precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit voor vluchtelingenopvang in de eigen regio, in landen zoals Turkije en Libanon. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd in een toelichting op de plannen van het kabinet voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Dijkhoof wil dat vluchtelingen eerst bescherming zoeken in het eerste veilige land dat ze tegenkomen. Hij wil erover met die landen afspraken maken. Nederland neemt alleen nog vluchtelingen op die zich hebben gemeld in aangewezen veilige gebieden rondom een oorlogsgebied. Vluchtelingen die dat niet doen worden teruggestuurd. Een Nederlander die al jaren voor moord vastzit in de VS, komt voorlopig niet vervoegd vrij. De rechter heeft het verzoek van Jitz Singh afgewezen. Volgens een advocaat heeft ook een rol gespeeld dat Nederland niet wil meewerken aan zijn opvang. Singh zegt dat hij onschuldig is en onterecht vastzit. Het vonnis is pas definitief als de gouverneur van de staat Californië de afwijzing heeft bekrachtigd. Dat gebeurt over drie maanden. Terreurverdachte Mohammed B. is vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Volgens de rechter had B. niet de intentie om daadwerkelijk een aanslag te plegen. Toen M. eiste vorige maand nog vier jaar celstraf. Vorige week werd B. onverwacht vrijgelaten door de rechtbank en overgebracht naar de vreemdelingenbevaring. Hij heeft zelf altijd ontkend. Het weer. Plaatselijk valt er nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Hier en daar breekt de zon door. Het is een graad of 17. Morgen wordt het 18 tot 20 graden en blijft het droog. Dit was het MZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Door de wateroverlast van vanochtend nog altijd files rond Amsterdam op de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Osdorp en de Rij 2 kilometer. En de andere kant op op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Amstel Business Park en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht.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 is de zomer van ZFM, met, met nu de I'm feeling something.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 Keep it your love Je subiteert pas die berne. En je subiteert pas die berne.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 Als si je temeer à ta manier, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la gehecht J'ai cliné tes yeux, tu je. la was Est-ce que je. t'aime, je. sais pas si je. t'aime. Est-ce que tu m'aimes, je. sais pas si je. t'aime. Als je het Say, come on.